Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet hoopt met een zak geld te voorkomen dat ze gemeenten moeten dwingen asielzoekers op te nemen. Gemeenten krijgen vanaf volgend jaar 2500 euro per opvangplek die ze extra regelen voor een asielzoeker. Dat zei staatssecretaris van de Burg van Asiel vanavond in Nieuwsuur. En dat klinkt als 2500 euro niet zoveel, maar als je dus 200 plekken meer levert dan je moet leveren, is dat 500.000 euro per jaar en daar kun je in je gemeente mooie dingen mee doen voor je bewoners. Het extra geld komt bovenop de kosten die gemeenten al maken en dus vergoed krijgen voor de opvang. Dat staat allemaal in de nieuwe asielwet waar vandaag groen licht voor is gegeven. In de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 3000 kilo kook gevonden. De drugs zaten verstopt in een bevroren lading pijlinktvis uit Ecuador. En die vis was bestemd voor een bedrijf in Noord-Holland. De straatwaarde van de drugs wordt geschat op een dikke 200 miljoen euro. Er is nog niemand opgepakt. En het grootste crypto-platform ter wereld, Binance, wil een ander platform FTX gaan overnemen. Bij beide bedrijven kun je crypto munten kopen. Op de overnamegeruchten reageerden de Bitcoin en Ethereum vanavond niet helemaal lekker. De koers is in beide gevallen met een dikke 10% ingekakt. Beleggers zijn ook niet zo blij met het nieuws. Ze zijn bang dat de handel in crypto zo te veel op één plek terechtkomt. En dat is bij crypto juist niet de bedoeling. En op de hogeschool in Ede in Gelderland is vandaag de duizendste warme kamer van ons land opengegaan. Het leger des Hels regelt die lekker warmgestookte ruimtes waar je terecht kunt als je de thermostaat thuis laag draait, omdat je de energierekening anders uit de klauwen gaat lopen. En studenten in Ede kunnen er voortaan binnenlopen. Nou, omdat we echt wel het gevoel hebben en nou ook uit de verhalen gehoord hebben van studenten... dat ook onder die groep gewoon grote zorgen zijn over uh, ja, de financiële uh, consequenties die op hun afkomen van alle stijgende kosten. In de huiskamer kunnen ze dus lekker warm en zorgeloos aan hun studie werken. Goed weer trouwens om in een warme kamer te zitten. Trekken nog steeds buien over het land. Langs de kust kans op onweer. Vannacht op de meeste plekken droog. Morgen vooral in het noorden en het westen nog wat regen. Verder zon en dan een graad of 14. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu tussen app en vloed. for you.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 Kleding aantrekt zonder haast. En naast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde die van een volmaakte schoon. Ga je, kan mij Dus ga niet weg, ga nooit bij me weg. Maar als je het verdwijnt, laat mij. Dan... liefde niet drink ik uit een pure waterbom en slaap onder een dek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 I'm gonna get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 Nacht zusten, wat ben ik zonder al je zorgen? Al niet te morgen. Nacht zusten bij je.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 Nachtjewel, nachtjewel, nachtjewel, nachtjewel, Nacht nachtjewel, Nacht